In het oosten van Afghanistan zijn drie politieagenten omgekomen door een bermbom. Volgens een woordvoerder van de Taliban moet de aanslag worden gezien... als het begin van het aangekondigde lenteoffensief. Deze maand zijn in Afghanistan al 460 rebellen en rond de 100 militairen omgekomen. De Nederlandse judovrouwen hebben de finale bereikt van de landenwedstrijd... bij de Europese kampioenschappen in Boedapest. Oranje won in de halve finales met 4-1 van Rusland. In de finale treffen de dames Frankrijk, dat in de halve finales Duitsland uitschakelde. Het weer. Op veel plaatsen zon, in het zuidoosten meer bewolking. Het blijft meest droog. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen is er meer bewolking en enige tijd regen. En later vallen er nog buien. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto.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 Bijzonder. Goedemiddag. AX en PSV wonnen gisteren. De achtervolgers Feyenoord en Vitesse komen vandaag in actie. Dat later eerst naar het heden in Enschede. FC Twente tegen NEC. Gelopen koers, Frank Wielaert. Ja, al een tijdje. We zijn uh, nog een minuutje of 11 hier uh, aan de gang. En NEC had eigenlijk, ja, je kunt het rustig zeggen, na drie minuten al verloren. Want toen vloog de eerste de beste kans die Twente kreeg uit een hoekschop voor Douglas. Een vrije kopkans binnen. En je zag meteen vanaf dat moment de geruststelling bij Twente van dit gaat goed komen. En de de berusting bij NEC van dit wordt een heel vervelende middag. En het is het voor NEC ook geworden, want uh, ja, we moeten nog 11 minuten. En NEC staat achter met 4-1. Zo meteen om half 3 aftrap in Rotterdam van Feyenoord tegen Herakles en in Zwolle van Pek tegen FC Utrecht. En om half vijf, het toetje Vitesse tegen Willem II. Verder zijn we bij de hockeywedstrijd vanmiddag tussen Oranje-Zwart en HGC. Oranje-Zwart wil winnen, want die willen zich plaatsen voor die playoffs. Gaat ook wel gebeuren. En HGC, grote club van wel eer. Een van die clubs die in de problemen zit en de punten hard nodig heeft. En we zijn bij het judo. Want de vrouwen, de Nederlandse vrouwen, vrouwen-equipe zit in de finale van de EK. En gaat met Edith Bos voor het laatst op de mat proberen een gouden medaille te veroveren. En de mannen gaan judoën om het brons. Dit is NOS Langs de Lijn met sport en muziek. Mooie nummer hè, van Tina Turner Simply the Best. Veelvuldig ook te horen gisteravond in het Eindhoven Stadion. Simply de ena best zijn <laughs> ze daar op dit moment. NEC staat op één punt uit zeven wedstrijden. En dat wordt vanmiddag uit bij FC Twente. 1 uit acht. Wat is er aan de hand met NEC, Frank Wielaert? Ja, het, het, het, het gaat niet. Het draait niet. En, uh, de, de vraag hebben ze zichzelf ook gesteld. De oplossing van Alex Pastoor was... Uh, we gaan op vijf plekken. Het anders doen in basiselftal... het heeft helemaal niets geholpen. Ja, ik zei al, na drie minuten viel de openingsgoal. En daarna mocht NEC de bal hebben. Twente vond het allemaal prima. Wacht rustig op uh, foutjes van de ploeg uit Nijmegen. En heeft daar voluit van... Geprofiteerd. Daar gaat Chatley weer. Balletje op de achterlijn. Nog een mannetje voorbij. Drie mannetjes. Dat is er één te veel. Uiteindelijk raapt Sinou nu rustig de bal op. Ja, de, de, de oplossing voor het probleem heeft Alex Pastoor in ieder geval niet gevonden. Anderhalve maand geleden stond NEC nog onbedreigd op een playoffplaats. En zou het uh, daar rustig naartoe kunnen leven. Inmiddels uh, kan het die playoffs wel uh, vergeten. Want uh, de afstand wordt te groot naar uh, de plekken. En zeker ook met uh, de tegenstanders die NEC nog uh, krijgt. Is dat uh, allemaal uh, vergeefse moeite om nog te denken dat ze de playoffs gaan halen. Zeker in deze vorm. En Twente, ja dat heeft het de hele middag rustig aan kunnen doen. Rustig met 4-1 voorgekomen. De 1-0 van Douglas, de 2-0 van Castanjos. Dat was in ieder geval een aardige goal met een mooie paas van Tadic. En uh, de 3-0 viel direct naar rust. Dat was een goal van Shadley. Na een mooie solo van de Velde scoorde tegen uit een vrije trap. En uiteindelijk scoorde Bengtson na een uur. De 4-1. En die stand staat op dit moment nog op het bord. Bij Twente zijn ze inmiddels aan het wisselen geslagen. Daar nog wel een aantal opvallende wissels. De eerste die erin kwam was Shedrach Egan. Als het goed is ken je die niet. Want uh, die kende hier nog niemand tot vandaag. Zat voor het eerst bij de selectie bij FC Twente. Is in de winterstop gekomen. Is een 18 jarige jonge uh, Ghanese En uh, is een aanvallende middenvelder. En een br brutaaltje, een beidehandje. Eentje die je ook niet zo gemakkelijk van de bal af kan krijgen. Razendsnel met de bal aan de voet. En hij uh, weet ook uh, aardige hakjes te geven naar medespelers. Die allemaal uh, vandaag in ieder geval aankomen. Kortom, hij durft wel wat, want dat doe je niet zomaar bij je debuut. Daar zit in ieder geval wel een aardig karaktertje in... Uh, dat jonge mannetje die daar vandaag mee mag doen. Een andere vrolijke noot was uh, het moment dat Bieland die, van die dit seizoen pas tot drie wedstrijden kwam, heel lang geblesseerd geweest. Hij is ingevallen, kreeg een warm applaus van het publiek. Het is een van de weinige momenten dat het publiek dacht... oh, wacht even, eventjes opletten in deze wedstrijd. Maar nou, dat zijn van die momenten waar we het in de tweede helft een beetje van moeten hebben. NEC speelt uh, op dit moment de bal wat uh, rond. George verliest dan op uh, het duel van Ver op het middenveld. Terwijl bij NEC... Uh... Volgens mij Valkenburg nu geblesseerd in de middencirkel gaat liggen. Hij stond niet in de basis. Hij viel in direct naar rust om iets meer dynamiek in het NEC-spel te krijgen. Nou, dat is een heel klein beetje gelukt. Op dit moment wordt hij behandeld. We zijn bijna 86 minuten onderweg bij FC Twente NEC. En de Twentenaren gaan deze wedstrijd winnen. Op dit moment is het 4-1. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Te beginnen in Breda-Nak. Breda-Ajax bij de Russen was het 0-0. Eindstand 0-2, Siktersson 0-1. En je moest er goed voor kijken, maar het was Gillessen met een eigen doelpunt. 0-2. Ajax verspeelde dus vorige week nog punten tegen herenveen, Maar gisteren maakte het team van trainer Frank de Boer geen fout. En lijkt de titel bijna binnen. Nou ja, het zit in de pocket als je hem echt daadwerkelijk hebt maar.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 heel mooi zijn om drie keer achter elkaar kampioen te worden. En dan naar NAC, en AC. Die hadden nog één punt nodig om zich veilig te stellen. De eerste helft verliep goed, kreeg ook een grote kans, maar vlak naar rust kreeg de ploeg van Goudelie twee doelpunten om de oren. In de eerste instantie was de bedoeling om gewoon de tweede helft net zoals de eerste te beginnen. De eerste tien minuten vol druk vooruit en, uh, en Ajax op de lange bal te laten spelen. Alleen uh, ja, dan krijg je zo'n uh, in de eerste vijf minuten krijg je een zo'n klutsgoal tegen en dan, uh, ja, dan loop je gelijk achter de feiten. En dan naar over PSV tegen FC Groningen eindigde in 5-2. Het ging allemaal snel voor de rust. 1-0 Matafs, 2-0 Mertens uit een penalty. 3-0 Lens, 4-0 Van Bommel en vlak voor de rust 5-0 Lens. Iedereen hield rekening met een monster scoren. Maar na rust was het Groningen dat twee maal scoorde. Via Michael de Leeuw. Vlak na de rust moest overigens Groningen trainer Robert Maaskant naar de tribune.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 De collega van de advocaat, Robert Maaskant, werd naar de T weggestuurd. In de rust had Maaskant een gesprek met scheidsrechter Bossen... over een overtreding op Kieftenbelt en dat de scheidsrechter met Mark van Bommel stond te lachen op het veld. Daarna ben ik, eh, kreeg ik van mijn teammanager te horen van... Eh, joh, er is iets aan de hand. Dus ik ben de scheidsrechterskleidkamer naartoe gelopen. Aangeklopt netjes. Ik ben binnen gelopen. Excuus aangeboden voor mijn stemverheffing. Ik zeg, joh, sorry, eh, even emotie. Ook naar mijn spelers toe. Eh, die, heb ik een hand eh, gekregen, het was goed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 En tot slot, uh, ja, nou, voordat we nog verder gaan met die wedstrijden van uh, gisteren, gaan we even naar Frank Wielaard bij uh, de wedstrijd tussen FC Twente en NEC. Ja, laatste minuut officiële speeltijd. En dan staat Twente eventjes gewoon te kijken als Conboy doorkomt over de linkerkant. En die geeft een paas feilloos op Valkenburg. En die plaatst de bal in de verre hoek. Mooie goal ook, want binnenkant voet geplaatst binnengeschoten. En dat betekent dat de NEC iets terug doet, maar het is een formaliteit. Twente leidt nog altijd en we zitten in de blessuretijd. Het is 4-2 geworden. We gaan verder met ADO Den Haag tegen VVV. Want uh, dat was een belangrijke wedstrijd, met name voor de club uit Venlo. Eindigde in 1-1, stonden met 1-0 voor bij de rust, maar Van Duinen maakte gelijk voor de Haagenezen. De 1-1 van Van Duinen viel vijf minuten voor tijd. Pijnlijke tegentreffer, dus toch wel weer voor VVV-trainer Ton Lokhoff. Die zijn ploeg bijna, Ton, drie punten bij de nemen. Ja, maar bijna telt niet. Nee. En ik had ze graag meegenomen naar Venlo.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 AZ tankt zelfvertrouwen voor de bekerfinale... die later ook nog wacht voor de Alkmaarse ploeg. Gaan we weer terug naar de wedstrijd die nog altijd loopt. FC Twente tegen NEC. Toch niet weer een doelpunt, Frank? <laughs> nou, bijna twee. Maar uh, de laatste kans die, uh, wordt net even gemist door uh, Nick van der Velde. Die denkt, weet je wat, ik doe wat leuks nog even namens NEC. Ik prik die bal over Michailov heen in de goal, maar raakt de bal verkeerd. Dus wordt het een heel simpel vangballetje voor Michailov. En dat ziet er dan uiteindelijk wat knullig uit. Diep in de blessuretijd. Twente op 5-2 gekomen. Goed doorzetten van Castanjos over de rechterkant van het veld. Uiteindelijk geeft hij de bal aan Shatli. Die legt de bal bij de tweede paal. Mee. Hij kon kiezen uit drie afspeelstations. Uiteindelijk wordt het Gutierrez. En hij maakt er 5-2 van door uiteindelijk Sinou in de lange hoek te verslaan. 5-2. Het, het, het klinkt heel simpel. Het was ook heel simpel uiteindelijk voor FC Twente. Deze wedstrijd voor de Enschede'ers doet er eigenlijk niet zo gek veel toe. Deze wedstrijd is eigenlijk vooral een aanloop naar de laatste competitiewedstrijd voor FC Twente. Die zou wel belangrijk kunnen zijn tegen PSV. Want als Twente die wint, dan zou, Twente, of dan, dan zou PSV derde kunnen worden. En dat zou eventueel als PSV dan de beker wint, een extra playoff plek kunnen opleveren in de playoffs voor Europa League voetbal. En daar doet Twente dan Weer aan mee. Kortom, deze was voor de vorm, zowel voor NEC als voor FC Twente. En deze voor de vorm... wordt gewonnen door Twente met 5-2. Want het is afgelopen inmiddels. Dat betekent dus dat we nog drie wedstrijden te gaan hebben. in de Eredivisie 6 gespeeld in deze 32 e ronde. Hoe is het met de stand aan de kop? Leidt Ajax dus met 70 punten uit 32 wedstrijden... op vier punten gevolgd door PSV, 66 uit 32. Dan komen eerst Feyenoord met 63 uit 31... en Vitesse met 61 uit 31. En Twente heeft er nu 58. Mag nog heel stiekem een beetje hopen... maar dan moet bijvoorbeeld het wel helemaal laten liggen. Zit er niet echt in. Onderaan, nak had dus nog een puntje nodig. Lukte niet. 35 punten uit 32 wedstrijden. Is toch wel redelijk veilig, want RKC zit in de problemen met die 31 uit 32. Roda is nu op een punt genaderd. Staat nog wel 16 30 uit 32. VVV-puntje erbij. Heeft er 24. Betekent dat het gat naar Willem II vier punten groot is, want Willem II heeft 20 punten, maar zij gaan nog spelen uit 31 wedstrijden. Betekent dat we in deze 32 e speelronde nog drie wedstrijden te gaan hebben vandaag. Feyenoord tegen Iraklis begint zo meteen om half drie geldt ook voor Pexvolle tegen FC Utrecht. En later vanmiddag om half vijf, Vitesse tegen Grum 2. Live Sport bij LOS Langs de Lijn op Radio 1. Zet fight to make ends meet. Keep some man up on his feet Holding down his job Trying to show he can't be bothered for a leap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 2003 sprak nog uitgebreid uit zijn nalatenschap Every Kind of People. We gaan het even hebben over hockey. Gerard de Groot is naar het zuiden gereisd. Oranje-Zwart tegen HGC. Gerard, daar sta jij. Oranje-Zwart is eigenlijk een formaliteit. Gaan zich nu helemaal officieel plaatsen hè, voor die playoffs vanmiddag. Je gaat er met de coach over praten. Ja, Michel van der Heuvel die staat hier naast me, kijkend naar de ranglijst. 47 punten voor Oranje-Zwart. Na 20 wedstrijden nog twee wedstrijden te gaan dus. 45 voor Bloemendaal, 45 voor Rotterdam, 44 voor Kampong. Dat zijn de vier play-off kandidaten. Kan bijna niks meer misgaan. Michel, en als Bloemendaal en Rotterdam eventueel punten verspelen... kunnen jullie vandaag nog kampioen worden van de reguliere competitie bij winst op HGC? Uh, ja, maar er is nog een vijfde team wat nog steeds de play-offs kan halen. En uh, onze belangrijkste doelstelling is uiteindelijk om vandaag te proberen die play-off-plek veilig te stellen. En uh, voordat je gaat rekenen van uh, een eerste plek, uh, nee, onze focus ligt uh, geheel op het halen van de play-offs en niet meer. En dan is HGC de tegenstander, onderaan in degradatienood. 17 punten maar, 30 punten onder jullie. Uh, wordt dat dan een gevaarlijke tegenstander? Want die gaan natuurlijk uh, rare sprongen maken. Nou, het is een ploeg die ook uh, strijd uh, voor lijfsbehoudt. Die uh, is een ploeg die vorige week hun uh, afscheid heeft genomen van hun coach, Alex Verga. Dus uh, die zullen ook gebrand zijn om hier een, een resultaat te halen. En deze competitie wijst uit... Dat er eigenlijk geen enkele makkelijke wedstrijd is als je zelf niet goed bent. Dus wij gaan proberen zelf heel goed te zijn vandaag. Om van daaruit de resultaten te kunnen pakken. Maar het is, uh, het is niet zomaar gebeurd. Maar toch, 30 punten verschil. Uh, is het dan lastig om de jongens op de rails te zetten voor zo'n wedstrijd? Totaal niet. En uh, we hebben ook uit bij HGC gespeeld. En zijn we met 2-1 heel goed weggekomen. Dus uh, nee, we moeten iedere zondag goed zijn. En dan gaan we vandaag weer proberen. En van daaruit uh, een resultaat pakken. En HGC heeft de sluwe Mark Delis op de bank zitten als assistent. Ja, mooi om weer uh, langs de velden te zien, absoluut. Uh, ja, en uh, Stefan Veen is ook alweer langs de lijn bij Scharweide. Dus het is prachtig dat die oud-topspelers uh, hun bijdrage leveren aan het, het tophockey in Nederland. vind ik altijd toch iets extra's brengen, wat extra cachet. En dat, dat is mooi. En als jullie hier de playoffs halen vandaag, winst daarvoor is genoeg. Uh, dan begint genoeg. gelijkspel zelfs is genoeg. Dan uh, begint er een hele nieuwe competitie. Ja, maar dat is uh, hopelijk een latere zorg, uh, een kwart over vier. Goed, we gaan het bekijken. HGC speelt hier op bezoek bij Oranje Zwart. HGC dus in degradatienood. Daar zijn de punten hard en hard nodig om de play-downs, de play-offs... om een degradatie te voorkomen, om die te voorkomen. Die play-downs zijn lastig voor HGC natuurlijk. Ze hebben daarvoor Mark Delis inmiddels op de bank zitten. Daaste Jan-Joren van het Land, de coach die Alex Verga... die twee weken geleden verdween bij HGC als coach. Die Jan-Joren van het Land is de hoofdcoach. Mark Delis... De tweede man daar. En zij zullen hier vandaag wat moeten gaan verzinnen tegen de kampioenskandidaat tegen Oranje Zwart. Georg de groot. Keren wij weer terug naar het voetbal. Na de winst van PSV gisteravond is de opdracht voor Feyenoord vanmiddag duidelijk. De Rotterdamers moeten thuis winnen van de Herakles om in de race te blijven voor de tweede plaats. Trainer Ronald Koeman neemt dan ook met niets anders genoegen dan drie punten. Nee, als wij thuis spelen dan, dan moeten wij winnen. We al 26 wedstrijden ongeslagen. Ja, maar ongeslagen is niet altijd winnen, hè? Nee, dat, dat, klopt. dat klopt. Dank voor de correctie. <laughs> um, is Ajax kampioen? Ja, wel. Want uh, nog twee wedstrijden. En ja, uh, het is pas uh, 100% als het echt gebeurt. Maar ja, je kunt wel stellen door, het, uh, door de uitslag van gisteren... dat, dat, uh, dat de kampioen bekend is. focussen we op uh, plek 2. Grote concurrent PSV. Dat gisteren opeens zonder kampioenstress heel vrolijk lijkt te voetballen. Uh, zou kampioenstress toch een rol kunnen spelen? Dat daardoor dat, ja, iedereen een beetje bevrijd is? Wat denk jij daarover? Ja, dat denk ik wel. Want uh, daar zit heel veel kwaliteit in. Uh, dat zag je gisteren. Uh, ze hebben bijna 100 doelpunten gemaakt. Ja, maar... Kijk, hè? Je wordt het niet. Ja, en dat is niet altijd te rijmen. Maar dan kunnen we in de volgende jaren beschouwen... dat titelstress is echt een factor Kampioen willen worden, dat, dat is echt iets waar je rekening mee moet houden. Waar jij veel ervaring mee hebt, toch? Ja, dat is ook zo. Maar dat geldt voor ons ook. Op het moment dat je, dat je mee gaat tellen... de volgende stap is die je moet maken... dat je onder die druk jezelf bent. Nou, dat is Ajax meer geweest dan wie dan ook. Ga je er nog vanuit dat je tweede wordt? Dat je drie keer wint en dat PSV nog punten laat liggen bij Enschede? Nou ja, we moeten het eerst zelf doen. Dat is één, dat is vandaag en dat is ook volgende week bij ADO. En, uh... En Nakt thuis is de laatste, maar ik zeg nog steeds... als je drie keer wint, dan mooie je tweede. Ik wilde het even hebben over vorige week... toen je opeens heel goede wedstrijd speelde. Herstel. Eindsprint met herstel. Fris voetbal. En toen had jij gezegd, ja, ze zaten er een beetje doorheen. Dat begreep ik niet zo goed, omdat Feyenoord... nou toch niet zo heel veel wedstrijden speelt. Nee, niet, niet qua wedstrijden, maar wel qua ontwikkeling van spelers. En de wedstrijden die extra zijn gekomen... Ja, dat, dat zijn wedstrijden voor het Nederlandse geweest. En als dat één of twee spelers uh, zijn, dan is dat nog wel te handelen binnen een selectie. Maar als het zeven zijn en ook nog uh, drie, vier bij Jong Ranje en ook nog uh, vier, vijf bij onder negentien. Ja, dan, dan is dat een nieuwe ontwikkeling waar ook spelers van moeten leren en die ervaring meenemen. En dat zal volgend jaar allemaal iets makkelijker zijn. Oh, dat Koeman was dat in gesprek met Joep Schreuder, die bleef nog even op dat veld staan. En Peter Bos, die is zo bekend in de Kuip, die dacht, dan stap ik natuurlijk ook nog even dat veld op. Want die moet ook wel iets uitleggen, ploeg het Almelo zit matige fase. Statistieken zijn niet zo gunstig, Herakles wist nog nooit te winnen in de Kuip. Maar trainer Peter Bos blijft optimistisch. Ja, het staan nog steeds 0-0, we hebben nog 90 minuten te gaan. We hebben ons goed voorbereid, dus uh, die kans is er zeker. Waar bereid je, je op voor tegen Feyenoord? Nou, op de tegenstander en op onze manier van spelen. En uh, vooral op hoe wij het moeten gaan doen. En daarnaast natuurlijk ook uh, tegen wie je speelt. Eerder dit seizoen was die merkwaardige Herakles tegen Feyenoord. Vind je dat jouw ploeg beter is geworden dan destijds? <Cry> ja, absoluut. We hadden het aan het begin van het seizoen erg moeilijk. Met name deze wedstrijd waar je het op doelt, Omdat we daar de eerste helft totaal geen grip hadden. Slechts met 2-0 achterstonden. Maar dat had ook veel meer kunnen zijn. Dus uh, uh, er staat nu een heel ander Herakles. In welk opzicht vind jij? Nou, ik vind dat we als ploeg, als team beter zijn geworden, gegroeid zijn. Maar ook alle spelers individueel zijn weer beter geworden. We hadden die wedstrijd ook met name een, een hele nieuwe achterhoede staan. En langzamerhand zijn we beter om elkaar ingespeeld geraakt. We zijn ook wat anders gaan spelen. En dat is er uh, later beter gaan uitzien. Dat zou dan toch een heel groot compliment voor jou zijn in Irakelis. Omdat je toch wat spelers bent kwijtgeraakt in de winterstop. Armenteros, Overtoom, uh, in Turkije, in Belek. In de winterstop zei je, ik wil hogerop. Vind je dat dat dan gelukt is? Nou ja, goed. Toen was het nog niet duidelijk. Want die twee waren op trainerskamp erbij. Dat ze weg zouden gaan. We hielden er wel wat rekening mee. Omdat zij natuurlijk aan het einde van het jaar uh, vrij waren. Dus uh, dat zat eraan te komen. Uh, we missen ook Duarte hier nog in de kuip. Wat een belangrijke speler voor ons is. Dus in die zin zijn we wel wat kwijtgeraakt. Maar ik vind dat we als team beter zijn geworden. En uh, dat is natuurlijk sowieso. Als je veel nieuwe spelers moet inpassen. Dat het gewoon even tijd nodig heeft. voordat iedereen weet waar hij aan toe is. En uh, dat weten ze nu.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 In Rome heeft een verwarde man geschoten bij de ambtswoning van de premier... waar ook de ministerraad vergadert. Volgens Italiaanse televisie raakten twee agenten gewond. De schutter werd direct aangehouden. De schietpartij was tegelijkertijd met de installatie van de nieuwe regering... van premier Letta. Dat gebeurde in het presidentiële paleis een kilometer verderop. De vrouw die sinds vrijdagnacht zwaar gewond in een ziekenhuis in Heerlen lag... is overleden. De opname van de vrouw leidde dit weekend... tot een grote toeloop van familieleden in het ziekenhuis. De twee mensen die haar brachten werden aangehouden... net als een derde man die zich later in het ziekenhuis meldde. Nog altijd is onduidelijk hoe de vrouw gewond is geraakt. En een zweefvlieger heeft in Amersfoort een noodlanding gemaakt. Boven de stad viel de thermiek plotseling weg onder het vliegtuig... en de piloot zette daarop de noodlanding in. Hij scheerde raaklings over huizen... en wist het zweeftoestel vlak voor een spoorbaan aan de grond te zetten. En in Budel heeft een zakenvliegtuigje met zes inzittenden een noodlanding gemaakt in een weiland. Een van de inzittenden van dat toestel raakte licht gewond. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio NOS, op één, NOS Radio, langs de lijn. Net begonnen, twee minuten over half drie is het namelijk. De bal rolt inmiddels in Zwolle bij Pek Zwolle tegen Utrecht, Agnanie Meijer. Er is ook al gescoord in Zwolle en FC Utrecht heeft dat uh, gedaan. Het is 0-1. De bezoekers uit de Domstad staan voor goal van Azaren. Mooie lange paas van Van der Horen achter de verdediging van Zwolle. Van Polen wordt afgetroefd door Nana Azaren, de captain van Utrecht. En uh, die rond oog in oog met Diederik Boer, die fit genoeg is om te spelen nadat hij vorige week uitviel met een blessure. Hij uh, heeft uh, het nakijken. Azaren zet Utrecht op voorsprong. Utrecht de nummer 6 al weken zeker van play-offs. Utrecht toch wel met een aantal wijzigingen in de ploeg. Er zijn wat mensen terug, bijvoorbeeld Kali. Hij speelt op de positie, in principe tenminste. Maar geen bij Utrecht Moulenga, geen van de gunst. Zij spelen vanwege hun blessureverleden niet op kunstgras. En daardoor Papot samen met de kogel in de voorhoede. Papot maakt zijn basisdebuut. En ook niet beschikbaar is Duplant, de Fransman. Hij afgehaakt richting deze wedstrijd. Ook niet op de bank. Bulthuis is terug als linkerverdediger. Was vorige week nog geblesseerd toen Utrecht won met 3-0 thuis van een labberkakkerig nak. En Marquiet nu aan de rechterkant. Laat zich eigenlijk aftroeven ter hoogte van de middenlijn door Aschente. Die uh, ja, krijgt de overtreding tegen van de scheidsrechter van Higelen. Utrecht mag een vrije trap gaan nemen. Deze Marquiet mag het laten zien. Contract van de Madel daardoor op de bank. En de bal gaat richting de Kogel. Vecht een duel uit met Lachman op de achterlijn. Maar Boer mag daar de keeperstrap gaan nemen. Omdat de Kogel van Utrecht de bal als laatste heeft aangeraakt. Utrecht leidt al heel vroeg in deze wedstrijd. Op de klok bijna vier minuten binnen twee minuten. Was het raak 0-1 via Nana Azare? En ook begonnen in de kuip is Feyenoord tegen Herakles en die houdt kamp. Ja, dat is uh, inderdaad begonnen. Het staat 0-0, 4 minuten bezig. Een beetje zenuwachtig begin van Feyenoord, maar. Uh, Feyenoord uh, leek een beetje los te komen na een paar minuten... toen immers de eerste kans kreeg voor de Rotterdammers. In dit uh, schitterende stadion blijft er een van de mooiste stadions... zonder uh, aanzien des persoons van uh, alle uh, stadions in Nederland. In een zonnige kuip dus helemaal vol waar Feyenoord moet winnen. We het Ronald Koeman al zeggen voor de tweede plaats. Want men is er toch wel van overtuigd dat Ajax gewoon kampioen wordt. Maar er moet er gewonnen worden van Heracles. En Heracles is in balbezit. De eerste schot richting het doel van uh, Feyenoord is van Everton... Everton uh, in vorm de laatste weken, maar keeper Mulder kan de bal makkelijk oppakken. Uh, Pelle, de grote man, kan de best scorende Italiaan in het buitenland worden. En daarmee zou hij. Mannen als Vieri en Tony gewoon voorbij gaan. Eh, toch wel opvallend. Pelle is nu in balbezit. Pelle in de middencirkel wordt even aangetikt. Maar de bal wordt gespeeld, zegt scheidsrechter van Boekel. En dus gaat het spel verder met balbezit voor Pasveer. Die de bal, de keeper van Heracles, een ram naar voren geeft. Dan gaat de vrije lucht in. Die kopt de bal. En dan kan Immers de bal weer onder controle krijgen. En speelt hem even terug naar de rustige Joris Matthijsen. Een, een vreemd seizoen voor Matthijssen. Een tijdje toch hevig bekritiseerd. Maar daarna zijn vaste eh, rots in de branding is hij eh, geworden bij Feyenoord. Schaken heeft de bal aan de rechterkant. Speelt de bal naar Janmaat. Janmaat terug naar Schaken. En dan eh, trekt Schaken even naar binnen. En wil de bal voor het doel gaan zetten. Doet dat dan ook. Gaat de bal richting de tweede paal. En daar wordt de bal met heel veel paniek eigenlijk door Milano Koenders tot Hoekschop verwerkt. En mag eh, Goossens... De man die speelt in plaats van Boetius links voorin. Mag de hoekschop gaan nemen vanaf de linkerkant. Doet dat met het linkerbeen. En dus een bal die waarschijnlijk van het doel af gaat draaien. Kijk, dus wie loopt er allemaal mee naar voren? Natuurlijk de Vrij, natuurlijk Matthijssen. En Pelle kan ook aardig koppen. En Immers is er ook in de buurt. Die staan met z'n vieren bij elkaar. Ga nu uit elkaar. En daar komt de hoekschop. Komt voor het doel. En Matthijssen komt de bal dan. Nee, het is niet Matthijssen. Het was Pelle zelf die de bal over het doel kopt. Van Heracles Almelo. Het blijft 0-0 na 6,5 minuut spelen bij Feyenoord. Heriklis Almelo. Helloest Langs de lijn met Tom van Peperstraten en Tom van Hek. Dirty old river keep rolling. Die door de oudere jongen onder ons natuurlijk. Hè, de Kings met al die boers, Davies. Het 1967 Waterloo Sunset. Geniet er nog maar even van. Er zijn ja. zenders waar ze <laughs> geen muziek draaien. Uh, we gaan weer eens naar de Feyenoord tegen Herakles. Feyenoord nog steeds niet op voorsprong, Andy? Nee, maar dichterbij kun je niet komen. De inzet van uh, Schaken op de paal, binnenkant paal. Mooie aanval opgezet door Vilena. Die uh, door de as van het veld uh, naar voren ging. Uh, met moeite de bal wel bij Schaken kreeg. Maar Schaken helemaal vrij... Voor keeper Pasveer tikte de bal langs Pasveer, maar net tegen de binnenkant van de paal. En bijna stond de Kuipel weer in vuur en vlam. Want uh, Feyenoord staat hem al zeven punten achter Ajax, maar drie achter PSV. En dus moet er gewonnen worden om nog die tweede plaats uh, in zicht te houden. En ook voor Heracles kan er nog wel wat op het spel staan, want die staan vijf punten achter Groningen. En uh, Groningen heeft gisteren al verloren, kunnen dus op twee punten komen. Balbezit voor Heracles aan de linkerkant. Voor Wijnowicz die de bal daar aan de zijkant even leek te krijgen. En dan is het Everton die in de diepte vrij loopt. Maar de bal gaat breed naar Koenders, naar de rechterkant. En Milano Koenders wordt een beetje opgejaagd door Goos. En speelt de bal dan terug naar zijn keeper Remco Pasveer. Overigens opvallend dat Heracles in dit seizoen tot nu toe 57 doelpunten heeft gemaakt. En dat zijn er net zoveel. Als Feyenoord. Alleen is het verschil in tegendoelpunten nogal groot. 61 heeft Heracles er ook al tegen. En dus hoopt men in de Kuip op een grote overwinning voor Feyenoord. Want Heracles is eigenlijk al blij dat het uh, veilig is. De bal is over de zijlijn gegaan. En dan mag er gegooid gaan worden door Martens Indy. Die kijkt, wie loopt er vrij? Ja, weinig. Immers die uh, zoekt nu een beetje ruimte, krijgt ruimte en uh, wordt aangespeeld. En speelt de bal terug op Martens Indy. Terug naar Immers. Immers uh, zoekt het aan de rechterkant bij de opkomende Jan Maat. Jammaat met de borstbal mooi breed voor zich gelegd. En dan komt de bal voor het doel. En dan moet pas weer de lucht in. Die pakt de bal net voordat de meegelopen Martens Indy de bal kan inkoppen. En dus heeft pas weer de bal voor Heracles Almelo. Na 11 minuten en een half gespeeld te hebben. Staat het nog altijd 0-0 in de kuip bij Feyenoord Heracles. Dus gaan we naar Zwolle. Waar Pek Zwolle en Utrecht twee clubs die er veel beter voor staan dan ze 32 wedstrijden geleden. Misschien wel hadden durven de Romerach niet meer tegen elkaar spelen. Ja, het ding wat zeker is, 12 minuten gevoetbal. Zwolle staat even met zijn tiener, omdat Papot ter hoogte van de middenlijn... de nieuwe aanvaller van Utrecht vandaag. Je Bram van Polen aantikte, Utrecht speelde nog een tijdje verder. Maar sportief als hij hier is, Jan Wouters zegt op een gegeven moment... tegen zijn spelers, geef de bal maar even... Hier spelen we maar even uit. En Van Polen nu weer binnen de lijn. Het is weer 11 tegen 11. 1-0 voorsprong voor Utrecht. De paas van Van der Hoorn die ook nu de bal heeft. Daar ging heel veel mis achterin bij Zwolle. Want het centrale duo Lachman en Broersen was werkelijk nergens te bekennen. Van Polen stond er nog. Werd afgetroefd door die lange bal. En Azade oog in oog met de doelman. Terwijl Utrecht nog steeds de bal op de eigen helft aan het rondtikken is. We zagen het overigens een minuut of wat later aan de andere kant van het veld. Toen de paas van Oud Utrecht de Broersen kwam. Wat links voor de middenlijn nog. In de richting van Benson. Een van de twee spitsen, hoewel het wat anders staat op papier bij Zwolle. En Benson, oog in oog met Ruiter, deed niet hetzelfde waar je eigenlijk tegelijk maken al telde. Hij schoot de bal links langs het doel van de Utrecht, de goalie. Marquiet nu en Papot, een meter of drie, vier buiten de middencirkel op de Zwolse helft. Mortesson dan, de opening naar Bulthuis. Utrecht balbezit, een meter of tien over de middenlijn richting Torenstra. Begonnen aan de rechterkant, maar wisselt veel van positie met de andere middenvelders bij Utrecht. En dan gaat de bal even achteruit richting Van der Hoorn. Stolen heeft nog een puntje nodig om definitief veilig te zijn. Zo liggen de feiten nu eenmaal, want Roda zou in theorie... Met een aantal overwinningen, twee in de laatste resterende wedstrijden nog gelijk kunnen komen in punten. Maar daar rekent toch eigenlijk niemand op. Zwolle doet het goed, vol stadion, lekker weer, maar veel balbezit voor Utrecht. En aan de rechterkant is het Markiet, vroeger met een hele lange staart voetballen, tegenwoordig met een kort kapsel. Nou, als we bij dat soort uh, dingen zijn beland, dat soort uh, ja, minor details... lijkt het me verstandig om even ergens anders te gaan kijken. Want Utrecht heeft heel veel balbezit, maar met name op uh, de eigen helft. Het is 1-0 voor Utrecht, na een klein kwartiertje in Zwolle. Ja, als het over kopjes gaan hebben, ja, precies. Uh, ja. We gaan even snel naar in die hand. Kom dan maar. Feyenoord tegen Heracles. Is het eenrichtingsverkeer daar in de kaart. Uh, nogal. En de, uh kaal geknipt. Klaas die heeft de bal naar de zijkant gegooid, want er is een inworp voor Feyenoord. Het staat nog 0-0, maar wat een mogelijkheden. Maar het is in die voorlangs. Vilena net naast. Uh, Feyenoord heeft duidelijk aangegeven in de beginfase wat men wil. En dat is lekker aanvallend voetballen en veel doelpunten maken. Nu weer balbezit aan de rechterkant voor Jan Maat. Jan Maat bal even naar de linkerbeen en dan weer naar rechts. En dan uh, kijken wie er vrij loopt. En er loopt niemand vrij, dus schiet hij met links op het doel. Maar het is een zwak schot. Makkelijk voor Pasveer, die dus heel veel Feyenoorders voor zich heeft gezien. In een ja toch wel bruisende kuip. Het is echt uh, genieten in het uh, zonnetje hier van deze wedstrijd tot nu toe. En weer gaat men bijna in de fout. Is het uh, met heel veel moeite voor Jacevic die uh, opgejaagd wordt. En met heel veel moeite er dan uitkomt via Rinstra. Maar de verdediging, want uh, Peter Bos, ooit trouwens kampioen met Feyenoord uh, in uh, 1993 uh, als uh, speler, heeft voor een verdediging uh, gekozen. En dat uh, kon wel eens gevaarlijk worden. Dan kun je veel doelpunten tegenkrijgen als de zit. Bal bezit voor Feyenoord achterin, maar wordt slecht uitverdedigd. Bal wordt op het middenveld opgevangen door Herakles. Gaat de bal naar Paljic. Dat is een invaller of hij speelt in plaats van Dorda, die de rest van het seizoen er niet meer bij is bij Herakles. En dan nog altijd Paljic. Bal naar buiten naar Koenders. Koenders even naar Kwanza. En zo wordt er een beetje rondgespeeld door Herakles. Dat wel opgejaagd wordt, want de bal gaat nu eindelijk een beetje de diepte in. En als hij de diepte in gaat, dan moet je zoeken naar Castellon. En als die niet bereikt wordt, komt de bal in de handen Terecht van Mulder. Die hem meteen meegeeft aan De Vrij. De Vrij naar Klaasie. Klaasie kijkt om zich heen. Loopt er iemand vrij? Ja, achter hem loopt uh, Martens Indi. En Martens Indy wordt dan wel aangespeeld, maar die wordt weer opgejaagd door Veinovic. En dan gaat de bal terug naar Mulder. Mulder weer naar De Vrij. Dan zoeken we het aan de andere kant. Nee, hij gaat door het midden uh, naar uh, Schaken. Of nee, Vilena die zich heeft uh, laten terugzakken en de bal weer teruggeeft aan De Vrij. En nog altijd op de helft van Feyenoord. Naar de rechterkant naar Janmaat. Het tempo is eventjes wat gezakt van uh, Feyenoord. En dat betekent ook dat het publiek meteen. Een stuk rustiger wordt als de bal terug gaat naar Mulder. Mulder met de lange bal richting Pelle. Pelle, wint hij het? Komt er wel? Jawel, naar Immers. En dan bereikt Immers bijna Goosens aan de linkerkant. Maar bijna is niet helemaal. Maar eruit komt Herakles niet. Want Klaas heeft de bal weer. Speelt hem naar Goosens. Goosens. Eh, dan wordt even onderweg. Wordt eh, Bruno Martens in die eh, opgevangen. En dan horen we het sluitje van Van Boekel. Is de vrije trap snel genomen door Feyenoord. Gaat de bal de dieptee richting Immers. Immers op de borst. Halverwege de helft van Herakles. Maar laat de bal van de schoen aflopen. En dan is er de snelle counter via Feyenovic voor Herakles. Maar hij houdt in. Nee, Klaasje glijdt onderuit en daar kan hij langslopen. Nog altijd Feyenovic geeft de bal dan opzij, maar een slechte bal kan niet onderschept worden door Herakles. En dan gaat Feyenoord snel in de aanval, maar die pas is ook niet goed. Even een wat mindere periode. Het staat nog altijd 0-0 na 16,5 minuut spelen bij Feyenoord tegen Herakles. We gaan even zakken, want we gaan naar Zwolle. Ragnar Niemeijer. Uitgerekend, een doelpunt van Joost Broersen. bekerwinnaar supercupwinnaar met FC Utrecht. In de gouden jaren, om het maar even zo te zeggen. Na 19 minuten komt Zwolle langs zij. Een hoekschop, pluim dreigt al te kunnen schieten. Als de bal oorspronkelijk wordt weggekopt bij Utrecht. In de rebound is het dan alsnog. Hij komt dan gelukkig voor zijn voeten de bal. Maar Joost Broersen, die de 1-1 aantekent En meteen door naar Andy Houtkamp, wat ook daar is gescoord. De goal van Feyenoord. Een ongelooflijk mooie vrije trap van John Goossens. Uitgerekend hij die de vrije trap... Zeg maar een meter of drie buiten het strafschopgebied. Met links enorm hard in de bovenhoek knalt. En ja, je hoort het op de achtergrond. Het publiek uitzinnig van vreugde. Want Feyenoord maakt een prachtig doelpunt via John Goosen De man die in de basis staat omdat Boetius geblesseerd is. En dit seizoen niet meer in actie komt. Hij scoort voor... Feyenoord zijn allereerste doelpunt. Een prachtige vrije trap. en Feyenoord leidt met 1-0. En wat een mooi moment als je ziet hoe John Gosens met de assistentcoaches in de armen springt aan de zijkant. Want John Gosens heeft Feyenoord op voorsprong gezet. 1-0 tegen Heracles. Ga naar het hockey en hoe altijd is even de uitslagen bij de vrouwen van vandaag. Den Bos pakte de draad weer op 2-0 tegen SCSC. Kampong Hurley 3-1. Oranje-Zwart HDM 3-2. Nijmegen-Amsterdam 0-2. Pinoquet-Laren 0-5. En mop de Terriers 1-0. Betekent dat Den Bos, Amsterdam en SCSC al voor de playoffs geplaatst zijn. En het gaat nog tussen Oranje-Zwart en Laren volgende week om die laatste positie. Onderaan is het donker, maar nog niet helemaal over voor de Terriers. Gaan het mannenhockey dan? Oranje-zwart, HGC. We hoorden Gerard al, jouw voorbeschouwing. De, de, de verdeling is duidelijk. Oranje-zwart heeft een puntje nodig. Maar HGC heeft heel veel punten nodig, hè? Die, die ja. hebben er heel veel nodig. Die staan uh, tiende op de ranglijst met 17 punten. Daaronder SCRC met 9 en voordaan met 8. Dus direct degraderen zal HGC niet. Dat wordt SCRC of voordaan. Maar HGC moet wel degelijk punten halen... om de play-offs uh, voor het degradatieplekje om die te voorkomen... En dat wordt lastig. Voor de wedstrijd even kort gesproken met Mark Delis. Ik zei het al, hij zit als assistent op de bank bij HGC. En hij heeft er een hard hoofd in, zei hij mij fluisterend. Want dat mag natuurlijk verder niemand weten. Maar er zijn wel liefst vier geblesseerden bij HGC. En niet de minste Van der Linde, Floris Van der Linde. Een van de mannen uit de selectie van Paul van As. Geblesseerd. Benschop, geblesseerd. En ook geblesseerd is... Uh, Phil Burroughs, de Nieuw-Zeelandse international. En wat dat betreft zijn dat vier, drie hele belangrijke mensen in het team van HGC. HGC dat als die er allemaal bij zijn, die mannen, op papier helemaal niet zo'n slecht team heeft. En het is dan ook eigenlijk een raadsel dat ze zo ver onderaan spelen. Het raadsel is natuurlijk snel opgelost. Als je geen punten haalt, als je geen doelpunten maakt, dan gebeurt het allemaal niet. En HGC heeft vooral geen strafcorner. Dat is de grote makker bij HGC. Oranje-zwart heeft hij wel. Mink van der Weerde natuurlijk. Maar ze hebben het lef zelfs om zonder van der Weerde te beginnen in deze wedstrijd tegen HGC. En ze hebben ook al een strafcorner gekregen, Oranje-zwart. Oranje-zwart maakt dus al meteen duidelijk dat ze hier vandaag in ieder geval dat ene punt willen gaan halen om de play-offs de strijd om het landskampioenschap, die over twee weken gaat beginnen, om die binnen te halen, om die binnen te slepen. Ze staan bovenaan de ranglijst, en of ze dan kampioen worden van de reguliere competitie of niet, dat vinden ze allemaal minder belangrijk vandaag. Gewoon een puntje pakken, en dan zijn we bij de playoffs, en daar spelen we in eerste instantie dit seizoen voor. Zo zei Michel van der Heuvel het, en zo blijkt het ook uit de eerste drie minuten, dat de wedstrijd oud is, want Oranje-Zwart speelt aanvallend, zeer scherp aanvallend, met wel Rob Rekkers in het team. Hij was even twijfelachtig voor de wedstrijd, maar vijf minuten voor het begin werd er gezegd, je kan spelen, de blessure aan de enkel valt mee. Dus ook Rob Reckers is erbij voor oranje-zwart. De koning is dood, levert de koning en zo is John Gozens een held in de Kuip. Feyenoord tegen en Andy. Ja, en die andere held, Pelle, de echte koning van de Kuip... die uh, scoorde bijna zijn 25 ste De bal, uh, de voorzet vanaf de rechterkant kwam op het hoofd van Pelle terecht. En een uitstekende redding was er nodig van Remco Pasveer... om die 25 ste van Pelle uh, tegen te gaan. Feyenoord leidt met 1-0, is veel sterker. Je ziet bij Feyenoord dat er gewoon veel meer op het spel staat dan bij Herakles Almelo. Uh, Pasveer die heel lang doet om een uh, uh, doeltrap te nemen. En Die speelt de bal dan zo over de zijlijn, maar Koenders uh, niet bij kan... En uh, dat zegt eigenlijk genoeg over de, de instelling van Heracles... die blij zijn dat ze uh, veilig zijn. Maar verder staat er niets meer op het spel. Dat is duidelijk dat er voor Feyenoord wel iets op het spel staat. Want ze zijn gretig. Ze staan constant uh, bovenop de bal... om als ze de bal niet in het bezit hebben... hem zo snel mogelijk weer uh, onder controle te krijgen. Zoals nu ook met Filena die de bal speelt naar Stefan de Vrij. De Vrij gaat dus lopen met de bal. Gaat heel ver lopen met die bal. En uh, wordt dan uiteindelijk opgevangen halverwege de helft van Heracles. En dan komt er meteen de counter met Castillo die de diepte ingaat, maar wordt opgevangen door Matthijssen. Matthijssen gaat wel tegen de grond. Castellon heeft balbezit, maakte een overtreding in ogen van scheidsrechter Van Boekel... die bij het doelpunt een gele kaart gaf aan Foujicevic. Ja, en dat uh, was omdat Foujicevic een overtreding maakte op schaken Die er zo leek het alleen op afging richting de doelman. Dus had ook rood kunnen zijn. Maar gelukkig gebeurde dat niet. Want uh, ja, anders wordt het wel een hele nare wedstrijd voor Heracles Almelo. Het was uh, zo'n twijfelgevalletje. Balbezit voor uh, Vujicovic. Speelt de bal naar voren naar Everton. Uh, nee, Palić is het. Uh, die probeert Everton te bereiken. Maar Everton wordt opgevangen door Stefan de Vrij. Bal over de zijlijn. Uh, in de Kuip zijn er bijna 24 minuten gespeeld. Het eerste feestje was daar. Toen dat prachtige schot van Goosens uit de vrije trap in de bovenhoek ging. En Feyenoord dus met 1-0 voor staat. Nog even kijken wat Herakles daar tegenover kan stellen. Eh, vooralsnog weinig, maar een overtreding gemaakt op Paljic. En die overtreding wordt gemaakt een meter of vier buiten het strafschopgebied. En dat is een mooie positie voor een vrije trap. Want het is ongeveer ter hoogte uh, van uh, de positie aan de andere kant... waar Groosters de bal erin schoot. zeg maar meter of vier dus buiten het strafschopgebied. Erwin Mulder gaat zijn muur neerzetten. En die gaan er allemaal bij die vrije trap staan. Het zijn veel mensen. Onder andere Geoffrey Castillon, de lange... Uh, de spits van Heracles Almelo die daar staat. En ook uh, Kwamza staat erbij, maar het ziet er naar uit... dat Castillon die vrije trap gaat nemen. We zitten in de 25e minuut van de wedstrijd. Feyenoord leidt met 1-0... Maar dit is een goede mogelijkheid voor Heracles Almelo. Als ook uh, uh, Paljits erbij staat met het linkerbeen. Maar ik denk dat het gewoon Castillon wordt met rechts. Castillon met de aanloop of Paljits. Castillon komt eraan en schiet de bal over de muur. Op de paal zeg. Buiten paal. Gaat de bal dan aan de andere kant uh, niet eens over de zijlijn. Maar daar ontsnapt Feyenoord aan de gelijkmaker. Naar die prachtige vrije trap van Castellon. Maar ja, je hebt altijd baas boven baas. De vrije trap van Goossers was beter. Vandaar dat Feyenoord met 1-0 voor staat. Gaan we naar Pek Zwolle tegen Utrecht? Achter dat Pek Zwolle, wat niet alleen verbaast met puntenaantal, maar ook gewoon met kwaliteit van spellen. Ja, het is altijd even de vraag hoe het aan het einde van het seizoen dan gaat. Want leuke spelers lopen vaak weg aan het einde van het jaar. Maar je hebt gelijk, het is nu 1-1. Het puntje wat Zwolle nog nodig had, staat op het bord. Na 26 minuten, er werd al een aantal keren op de deuren geklopt. Bijvoorbeeld bij een voorzet van Moktar vanaf de linkerkant. Daar kwam Afdits net tekort, wordt geraakt door Ruiter en is inmiddels vervangen. Afdits met een blessure door Gravenbeek. Utrecht valt aan aan de linkerkant van het veld. Meter of twintig over de middenlijn. Daar is het Kali. Dan Torenstra in de as. Wil kaatsen met Azara, Maar de bal gaat achteruit naar Mortenson. En die kiest vervolgens voor de rechtervleugel waar Marquita dan weer staat. In het centrum bij Utrecht. Net over de middenlijn van de Horen. Lastige opening. Naar Bulthuis. Ineens het strafsoepgebied in. Richting Papot. Zou de voorzet kunnen geven met links. Maar durft dat niet aan bij zijn debuut in de eerste elf van FC Utrecht. Viel alleen tegen Ado. Dit en Utrecht komt er daar niet door. Het gaat achteruit richting Kali. En dan zitten we weer bij de middenlijn. Benson stoort wat. Hij is nu de diepe man na het vertrek van Afdits. mak in de as gaan spelen. En Gravenbeek erbij gekomen voor Afdits op de rechtervleugel, Daar waar eerst zijn mak nog stond opgesteld. Herings voor Utrecht. Dat een wat mindere fase achter de rug heeft. Zwolle een aantal keren dus zag komen. En nu balverlies. Utrecht is wat slordiger geworden. Wat nonchalant in de passing. Pluim kan overnemen. Stuurt nu Benson... Weg. Dat heeft Bulthuis halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant in de gaten. En dan Azaren terug naar Robin Ruiter. Utrecht één kans, één goal. Dat was het moment na twee minuten van Azaren. Toen begon het ook hier, een meter of twintig buiten het strafschopgebied. Met een lange paas van Van der Hoorn. Maar die geeft de bal nu af van Mortesson. Kaats in de middencirkel met Azaren. En dan ook maar weer ingeleverd. Omdat de bal richting Bulthuis niet scherp genoeg is. En Zwolle probeert opnieuw te bouwen via de rechterkant. Maar Bulthuis doorziet dat voor de tweede keer binnen een minuut. had Zwolle daar had dreigend kunnen zijn. Weer is Utrecht slordig, overname van Van Polen. En dan is het Moktar. Moktar zoekt het u wel op met Marquiet. Op de punt van het Utrechtse strafsopgebied. Aschente komt buitenom, wil de voorzet geven. Schiet aan tegen de benen van Marquiet. Maar de druk van Utrecht of van Zwolle blijft aan de linkervleugel. Moktar met zijn zaalvoetbalbewegingen maakt er een vijf dit seizoen. Wat gaat zo te zien allemaal nog wel even duren. Inmiddels de 28 e minuut Zwolle FC Utrecht. Utrecht is 1-1. Uh, Natuurlijk, Mustafa Sayar is winnaar geworden van de ronde van Turkije. Zijn leidende positie kwam uh, vandaag in de slotetappe niet meer in gevaar. Die laatste etappe werd gewonnen door Marcel Kittel van de Argo Shimano-ploeg. Stefan van Dijk was de beste Nederlander, hij werd vijfde. Gaan we er even uit voor het journaal van drie uur... met de tussenstanden in de eredivisie bij Pek Zwolle. Utrecht staat het 1-1. Feyenoord leidt 1-0 thuis tegen Herakles. En afgelopen, want om half één begonnen, Twente NEC 5-2. En dan is het langs de lijn. Op één. Dan is het nu tijd voor het echte werk.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 ...en mijn geliefde kent. In 1948 draagt Wilhelmina de scepter over aan haar dochter. Amsterdam is tien dagen in de bam van het feest. In andere tijden de beelden en getuigen. Vanavond tien voor half tien op twee. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180. De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win.